Dit is Doral negens met het NOS-journaal. De Zwitsers wijzen de invoering van een basisinkomen massaal af, blijkt uit exit polls. Ruim drie kwart zou in het referendum van vandaag tegen het plan stemmen voor een basisinkomen... voor iedereen van zo'n 2250 euro per maand. Per kind zou daar nog eens 560 euro bij komen. De afwijzing van het voorstel werd al verwacht. De regering vindt het veel te duur om iedereen zonder verdere voorwaarden een basisinkomen te geven.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 De Britse voetbalclub Swansea City heeft een nieuwe eigenaar. Een Amerikaans consortium betaalt zo'n 130 miljoen euro voor 60% van de aandelen. De Nederlandse mede-eigenaar van Swansea, John van Zweden, heeft ruim 5% van de aandelen. Die kocht hij in 2002 voor 60.000 euro. En ze leveren nu zo'n 8 miljoen euro op. Het weer volop zon, bij 28 graden aan zee iets koeler... In Limburg en rond de Wadden veel hardnekkige lage bewolking. Later in Limburg kans op stevige onweersbuien. Mogelijk met hagel en veel neerslag. De KNMI heeft voor die provincie daarom code geel afgegeven. Ook morgen zomers met in de middag en avond kans op een onweersbui. Dit Verkeersupdate. is Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 Zaandam-Horen... in beide richtingen door werkzaamheden bij Purmerend een 5 kilometer... de A9 Amstelveen-Alkmaar...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 Nog even dank aan hem voor zijn bijdrage. Twee uur lang CFM Race Radio. En dat gaan wij drie uur lang doen. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert Jan. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Want die hebben we ook. Eh, www.cfmlive.nl We hebben weer een uh, druk schakelprogramma vanmiddag. Uh, net zoals uh, gisteren.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 Thank mm -hmm. you. That was Omi and the cheerleader and here is Justin Bieber and what do you mean?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 Zandvoort tijdens het uh, inderdaad Max Verstappen weekend op circuit Park Zandvoort. De familie Racedagen. En daarover gesproken hoor. gaan, gaan uh, snel schakelen. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, want daarvoor is het hele weekend aanwezig op circuit. Willem van Dinsen Nogmaals, goeiemiddag Willem. Ja, goed. Hallo, uh, well, ja, hoe is het uh, nou? Nou, ja, ja, het is prima joh. De muziek klinkt weer in mijn oren, ik weet niet of je het meepakken, maar het is kwart over twee en uh, tijd is tijd, kwart over twee uh, tijd voor uh, demonstratie, nummer wel twee van de dag mag uh, verstappen. Uh, en ja, <laughs> ik uh, zie hem niet, maar ik hoor hem wel en ik hoor dat de motor al even toch zo mocht uit, dus uh, de muziek is uit uh, van de Red Bull, maar ze uh, zullen zo vijf zo weer aan de kaart uh, gaan krijgen, zodat hij uh, verder kan gaan. Hij doet eigenlijk zijn vader nou, vanmorgen, dat ga ik nog wel even uh, meenemen. dan. Uh, hij heeft er hard om gelachen uh, vanmorgen. Uh, vader, hij heeft tegen zijn vader gezegd die met een uh, twee zit van... Uh...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 Ja, er zijn uh, vandaag zeker veel meer. We zijn vanmorgen al uh, knappe tijd tijds uh, richting ja. circuit en toen uh, was het al vol de druk de deze kant op. Ik ben uh, de hele dag gebleven net het hier uh, achter het uh, Pitsgebouw. Uh,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 Nee, hij ligt uh, uit de staat nog stil. Maar, en uh, ja, we gaan kijken. Wat je gewoon uh, hoort is niet uh, Max die weer uh, de motor aan heeft, uh, maar dat is een uh, helikopter die het uh, ook wil bekijken van dichtbij. Nou, weet je wat we gaan doen? Uh, we komen straks weer uh, bij je terug. Eens even kijken of Max dan weer uh, rondjes rijdt over het circuitpark enzovoort. Dankjewel Willem voor dit moment.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 Dat was hem, de zingel van Matt Simons in Catch and Release. Ja, nog even over die halswassenaar. Daar nog even op terugkomen, hè? Die hoorde is juist tussen 12 en 2. Dat hij nog een stem had na gisteravond. Ongelooflijk, als. Hier is Whitney Houston. That you're making me feel I can do, I can do, and it's Wij zeggen welkom bij van Race Radio. Het hele weekend lang zijn we erbij. Hè? Bij de familiedagen van Max Verstappen op het circuitpark Zalfvoort. En straks zo rond uh, kwart voor drie gaan we weer schakelen met uh, Willem van deze. Maar er is even wat ander nieuws. Verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, wat als we op dit moment naar het verkeer uh, richting uh, Zalfvoort uh, kijken... het is gelukkig weer uh, wat uh, rustiger geworden, Albert-Jan. Dus er staan momenteel geen files.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 So good darling I know Or sad so treasure so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 Kijk op ons, kijk eens in. Oh, I know, sad, zo. Ik sad, zo. Darling, oh, I know, niet. Ik sad, zo. Ik sad, zo.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 die gratis kan downloaden in de diverse stores het is zonnig in salvador hier is enrique Iglesias. Solo in tu boca. Yo Todos esos besos que te quiero dar a mi no me importa que duermas con él porque sé que sueñas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 Cuando me voy me das yo también te doy Ik wil acabar. Ese sufrimiento. Dat te hace llorar. ik een inocente. De Ik ben een Maar Y el secreto nante cosca divitinos. Es secreto. Comino por la capo. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Refleta pues no sos y quizás me dae tu Ay pero mi no borsi ma y quizás mi temedo antocovomita sin mi proteger y quizás pues no que mi no y se mi no por aceptar vamos mi no manera a van pa que pela recortar o ti En vida y esta vos ay pensando zon. vida no lleva de hungera sin enamorado se siente enamorado se siente enamorado ah, se siente enamorado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 Ja, goedemiddag Rob. Ja, want het is gelukt hè, voor de tennisclub Zandvoorts. Ja, ja, ja, dat is, is, is een sensatie geweest. Dus, nee, ik kan niet te hard want er zijn druk bezig hier. Uh, ja, um, de, uh, uit de, de singles, de, de laatste singles, de singles dus moet ik zeggen, van de heren moesten één set komen. En dat was direct de eerste de beste set. En, uh, die begon in Zandvoort met 7-5. Het was een ace van het voor die dus voor de velde. En Zandvoort kon daardoor uh, in ieder geval vandaag gaan spelen tegen uh, Lymonias, dat was al bekend. En uh, um, bij 1-2, in de tweede set van, van de heren, de los, toen besloot uh, Naaldwijk dat het genoeg was. Dat ook totaal gezin is. Ze konden zich niet beplaatsen plaatsen voor, voor vandaag, dus voor de finale wedstrijden. En eh, het standpunt mocht dat wel gaan doen. Ondertussen hebben we de dames singles gehad. is wel eens iets anders geweest dan voor, nou, gisteren, bijvoorbeeld. Toen eh, eh, Corinne Lemoyne 3,5 eh, uur op de baan stond. Eh, nu was het vrij snel gebeurd. Eh, even kijken hoor, nou moet ik het goed zeggen. Want. Eh, Leslie Kerkhoven die speelde tegen Micahelo, Pasqualescu en de Roemeense. En die had eigenlijk heel weinig te vertellen. Een heel geroutineerde Roemeense. Niet te groot voor een stuk, maar een prachtig mooie kruisloos. Goed in de hoek, goed gekeken, goed geplaatst. En met 6-4 en 6-2 voor uh, kerkhoven. Um, in Le Moyne mocht uh, weer als tweede Damel treden, die deed het op plan, 2 uiteraard en ging tegen Corina Dentoni, een Italiaanse. En dat uh, was weer eens een keertje uh, zo'n monsterpartij. Want uh, de eerste set werd in uh, tiebreak beslist. Met 7-5 in het voordeel van Le Moyne. En de tweede set werd weer eens een keertje uh, breeks over en weer. Echt de ene naar de andere. En dan stond een voor en dan stond voor. En uiteindelijk kon uh, Le Moyne bij, uh, bij 6-5 de partij uitservoeren. Ja! Hij gaat toch uh, die echt krachtige ballen op dit moment.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 En dit gaat voor de gaat het de goede kant op. Hij nee, is nog lang niet natuurlijk, dat weten we pas bij de laatste klop. En op uh, de baan 2 is uh, het kijken tellen naar Griekspoor bezig tegen een andere Belg, tegen Oton, Maximo Oton. En dat is een hele groutineerde speler. En het staat daar op dit moment 1-1. Uh, even kijken, die gaat hij in, ja, die gaat in die bal. Geweldig. Daar miste mis Griekspoor zo beter op uh, 6-4. Hij wilde een stop je geven, maar de bal kwam niet omhoog van zijn record af. Hij kwam voor het net weer terug de baan op en daardoor is het nu weer gelijk. Je hoort het dus een hoop publiek vandaag, een hoop zakelijk U uh, uh, hoort wel af en toe het applaus voor uh, de, uh, de uh, spelers van uh, Limonias, Maar het wereldeel is voor Zandvoort en uh, dat, uh, dat ziet er erg goed uit. we dus zijn, die gaat, uh, is nu aan het serveren. de servering, eerste service is in het net.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 Jawel, het zonnetje schijnt lekker in Zandvoort en iedereen geniet van de races natuurlijk ook op het strand en in het centrum van Zandvoort. En CFM is echt de hele dag overal bij. En ook nog lekkere muziek op de radio, wat wil je nog meer? Hier is Nick Kersel.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 Wat gaan we dan doen? Oh ja, dat is ook wel leuk om te weten. Uh, als reactie op zijn historische triomf tijdens de GP van Spanje... en de enorme hype rond onze Max Verstappen... Uh, heeft Red Bull Nederland speciale blikjes op de markt gebracht... met zijn beeldenis erop en een handtekening uh, op de markt gebracht. Het gaat in totaal om 15 miljoen wow. Max-blikjes... <laughs>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 You don't wanna go to work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, my body work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work,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 Me. Yeah. Take it to the ground, pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it work like my time, sheet. Oh. she. She ride it like a 63. Oh, I'ma buy a new CELINE. Oh. Let her ride in the forest with oh. me. Oh, shit, I'm her boat. And yeah. she down to break the bows. Ride that, she gon' go. I'm gon' just, she finesse. I fight buff, she take that. Put in all. Bye, Bye.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 ...voor uh, Jarno Opmeer... Uh, ...die twee man wist te winnen... ...vandaag uh, race 3 dus... Uh, ...van die Formule 4... ...met uh, Richard Persfoor... ...de Red Bull-protégé... ...die uh, wederom van Paul uh, Position uh, mocht trekken... ...dat heeft hij meerdere keren al mogen doen... Uh, ...meerdere keren lukte het ook niet... De start. vandaag uh, vanmiddag... had hij wel een goede start...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 Voorop uh, eigenlijk aan de leiding van de wedstrijd is het de safety car. Omdat er achter op het spie iets uh, misgegaan is, wat opgeruimd moet worden, de moet daar uh, geregeld worden. En met nog een uh, kleine 17 uh, minuten gaan, gaan ze ronde uh, 3 in nu achter de safety car. Met aan de leiding uh, Richard voor, tweede Alexander uh, Portan-Jan en derde is het uh, Jarno Opmeer. Ja, Willem, hebben we trouwens een uh, vaste bestuurder op het circuit uh, voor uh, de safety car? Uh, nou, dat af en toe wisselt dat. Uh, ik weet niet wie er uh, dit weekend uh, achter de safety car zit, maar uh, er zijn er uh, meerdere. En die luistert ook naar ZFM, dat weet je? Eh, uh, een uh, van de uh, <laughs> bestuurders wel uh, van de safety car. is uh, Robin uh, Geros. Uh, die die zet altijd CFM uh, op, maar ik, ik heb hem nog niet gezien dit weekend, dus ik uh, weet niet of hij. Uh, dit moment ook uh, safety car bestuur. Oké, okay, uh, goed. Uh, we, we gaan kwart uh, over drie gaan de, de SMP is uh, finishen. We komen daarna weer bij jou terug uh, voor een update en een vooruitblik op uh, Max Verstappen zijn vijfde demonstratie. Oké. Okay. Tot dan. Tot dan. Tot wel Willem en nog heel veel plezier. He, daar. Mooi weer hè. Ja, hij is er stil van. <laughs> heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed.